Het toediening van de antistoffen van ex-COVID-19 patiënten heeft waarschijnlijk niet zoveel zin. Ernstig zieke coronapatiënten blijken zelf al antistoffen aan te maken. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin. De proef met de antistoffen wordt daarom tijdelijk stilgelegd. De patiënten die betrokken waren bij de proef waren gemiddeld al tien dagen ziek toen ze antistoffen kregen. Mogelijk heeft een toediening in een ander stadium van de ziekte wel zin, zeggen Sanquin en het Erasmus MC hoofdredacteur Hans P. van de G-Krant wordt verdacht van een misdrijf. Hij werd vorige week zondag aangehouden, zo is nu bekend geworden. Waarvan hij wordt verdacht, is niet duidelijk. Volgens adjunct hoofdredacteur Hofman kwam het bericht voor het team van de G-krant als een donderslag bij heldere hemel. P. heeft volgens advocaat zijn advocaat laten weten dat hij niet meer terugkeert als hoofdredacteur, maar zijn advocaat zegt dat dat niet klopt. Vorige week zijn er bijna 68.000 coronatests afgenomen, meldt de GGD. Dat zijn er iets meer dan afgelopen weken. Per dag laten gemiddeld zo'n 8.500 mensen zich testen. Er is ruimte voor 30.000 tests per dag. Uit onderzoek van het RIVM bleek eerder dat mensen die verkouden zijn... niet verwachten dat ze corona hebben en dat ze daarom geen test aanvragen. Aura Thiemen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding van TRIVM, vindt het zorgelijk dat niet meer mensen zich laten testen. Mogelijk zijn acht mensen omgekomen. toen in de Amerikaanse staat Idaho twee vliegtuigjes tegen elkaar botsten. De toestellen stortten in een meer. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort is zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met... Een hele goede middag en welkom bij Sofot op zaterdag. We zijn er weer in de studio aan de tolweg 10a met uh, uiteraard drie uur lang muziek en informatie. En als eerste uh, na het nieuws en weer voor twee uur, die, die uh, lekkere plaat uit de jaren 80: The Breakfast Club en Rides on Track. Ja, hij zit weer tegenover mij, de week weer overleeft gelukkig. Albert Jan, goedemiddag. Ja, zeker weten. Ja, het begon met mooi weer, maar het werd steeds minder. Hè? Het werd steeds minder en minder. En minder en minder. En ik, ik, ik, heb, ik hou me hart vast van volgende week. Ja, we hebben nu stormachtig weer. Graadje of 17. Klopt, en dat merk je ook gelijk. Hè? Het is de, als de zon schijnt, is het bomvol in Zandvoort. En met dit weer is het weer, is het weer rustig. Hoewel er al veel Duitsers zijn. Hè? Ja, dat wel. Erg, dat ook, wel. Erg, erg veel Duitsers hebben de weg naar Zandvoort weer weten te vinden. Nou, wij zijn er weer vanmiddag. Ja, zeker. Drie uur lang live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10a. Uh, wat gaan wij doen? Nou, uh, uiteraard uh, gaan wij uh, het weerbericht doen rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort allemaal om half drie. Uiteraard hebben we zometeen om kwart over twee eerst Zandvoorts nieuws in het kort. En er is toch weer van alles gebeurd uh, in en rondom ons prachtige dorp... wat uh, uh, vermeldenswaardig is... En we hebben een nieuw college, dat mag aan de slag. Maar ze mogen eerst weer op vakantie, hè? Ja, klopt. Dus de, dat ga je, even vergadering afgelopen dinsdag... en noemen we gauw weer op vakantie. Nee, hoor. Uh, goed, en het is weer compleet. Want uh, we hebben uh, dus nu ook een derde wethouder erbij. En die luistert naar de naam Remel van Haafden. En hij was vanmorgen telefonisch uh, te gast bij ons programma Goedemorgen Zandvoort. En hij stelde zich daarin zelf even voor. Wij herhalen dat interview met Irene de Jager... Uh, om tien over half drie hebben we deel één. Dat is geknipt dankzij uh, Jaap Koper. Uh, muziek en dan deel twee. In de twee delen zenden wij dat uh, de tweede deel van het eerste uur voor u uit. Uh, verder, ja, de, de, de, de zomervakanties zijn begonnen. De eindexamen zijn achter de rug. En, uh, het was natuurlijk uh, voor van de week een geweldig festijn op het circuit uh, Zandvoort. Ja, mooi hè? Ja, school uit Haarlem, toch? Ja, school uit Haarlem. En daar hebben we in het tweede uur ook een reportage uh, over... dankzij onze collega's van uh, NH. Nieuws? Uh, wat hebben we verder nog? Ja, nou ja, de Duitsers weten de weg te vinden. Daarover ook meer in het tweede uur. En nou, in het tweede uur hebben we natuurlijk ook de kwalificatie. Weet je, ja, ik heb de tijd niet meer uitgesproken dat woord. Wat gaan we doen? We gaan weer <laughs> racen. We gaan weer racen, gelukkig wel. Ja, wij volgen voor u de kwalificatie van de eerste Grand Prix van dit jaar. Uh, op uh, de Red Bull Ring in Oostenrijk. En vanmorgen was daar, de, of om twaalf uur was daar de derde vrije training. Waarin Max Verstappen de zwarte Mercedes een voor moest laten. Maar toch een keurig verdienstelijke derde plek wist te behalen. En tussen drie en vier wordt er dus gekwalificeerd voor de race van morgen. Wij houden dat uiteraard voor u in de gaten. En om kwart over vier tijdens Pit Report zullen we daar natuurlijk even daar uitgebreid een uitgebreid verslag van gaan doen. Ik zou zeggen genoeg reden om de... Oh, dier van de week niet vergeten. We Rex, we zitten nog 200 in het asiel. Eén is gereserveerd. Ook een oude bekende van ons. En uh, Rex, ja, is ook al een oude bekende van ons. Uh, die zit dan uh, in zijn eentje. Nou, dat is ook sneu natuurlijk. Ja, en er is een hond overleden, hè? Uh, ja, klopt. Ik wou er bewust even niet uh, bij stil, ja, wel bij stilstaan. Uh, David, ondanks uh, de geweldige inspanningen van de mensen van het dierentuizk kennen uh, heeft David het niet gerecht, gered. Wellicht dat we daar om half vijf ook nog even uh, bij stil gaan staan. Het gedicht van de dag, ja, uh, uh, je mag weer wat uitzoeken... Ik heb wel een Duits, ik heb ze in het Nederlands en ik heb ze in het Frans. Oh, van alle talen. Van alle talen thuis. Want ja, Duits is natuurlijk ook wel leuk, want we hebben veel Duitsers op dit moment. En die luisteren natuurlijk ook mee. Uh, dus wellicht een Duits gedicht. We weten het niet. Uh, Rob gaat dat straks voor ons uitzoeken tijdens het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Nogmaals, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Nou, je bent weer bijna vier minuten aan het woord geweest. Weer genoeg, hè, voorlopig. <laughs> We gaan weer muziek draaien. Goedemiddag, Zandvoort. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Wisselvallig weer, maar wij maken het gezellig weer met de Zandvoortse radio. En nu de nieuwe zin van Carol Emeralds. kissing. And now you're De maandagmiddag voor de herhaling. Oh Ook daar zijn we te beluisteren tussen 2 en 5 op CFM. radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. Met nu Thiers van ...van de bommen, de atoombommen en dergelijke, dat dat een uh, rol speelde. En ook deze groep Theers voor was toen enorm populair... ...met onder meer de singles Shouts. En een andere grote hit die we zojuist vast draaiden... ...dat was Everybody Wants to Rule the World. 19 over 2 is Zandvoort op zaterdag met het nieuws in het kort nu. Zoals gezegd, de nieuwe wethouder namens D66 Zandvoort en Benveld... ...is Raymond van Haven. Dit meldde de D66 afgelopen maandag op haar website... Van Haften is westhouder geweest in de gemeente haarlemmer lieden en Spaarnwoude... en kan direct aan de slag. Voor de raadsvergadering van afgelopen dinsdag... werd Van Haften aan de gemeenteraad voorgesteld... en tijdens die vergadering werd hij voorgedragen. Van Haften, 67 jaar jong, staat te trappelen om te beginnen. Met al zijn ervaring wil hij zich graag inzetten voor Zandvoort... voor de inwoners, organisaties en bedrijven. Van Haften is woonachtig in Halfweg en hoeft voor deze periode niet te verhuizen... Hij zal uiteraard veelvuldig in Zandvoort aanwezig zijn. En in het tweede gedeelte van uh, dit uh, eerste uur... een uh, interview wat onze collega Irene de Jager had met hem... Uh, over wie is nu meneer Van Haften. Tien over half drie, uh, deel 1 en even daarna deel 2. Het de, is uh, uh, samengesteld door onze collega Jaap Koper. En zo ook dus op de afgelopen dinsdag... zijn de drie wethouders voor de gemeente Zandvoort officieel geïnstalleerd. Hiermee heeft Zandvoort weer een voltallig bestuur... Ondanks het zomerreces uh, kan het college deze zomer meteen flink aan de slag... met alle uitdagingen die onder andere corona met zich meebrengt. De politie zoekt nog steeds getuigen van een aanrijding op de boulevard Paulus Lood in Zandvoort. Woensdag 24 juni, rond kwart voor twaalf s'nachts, vond er een aanrijding plaats tussen twee snorfietsers. Op één snorfiets zaten twee personen en op de andere snorfiets zat één persoon. De twee snorfietsen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De drie personen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft getuig, zoekt getuigen voor de aanrijding. Er is al een aantal getuigen gesproken, maar er waren meer mensen getuigen van de aanrijding. Op het moment van de aanrijding was het namelijk heel erg druk in de omgeving van het strand. Mensen die nog niet met de politie hebben gesproken kunnen bellen met 0900 8844. 0900 8844. Een scooterrijder en dienstpassagier zijn donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Zandvoortselaan. De scooter kwam even voor acht uur s'avonds in botsing met een bestelbus van een pakketbezorger die afsloeg richting de Herman Heijermansweg. De scooter botste achterop de bus en ging hard onderuit. Beide personen op de scooter zijn gewond geraakt en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk had de politie de rijbaan richting Zandvoort uh, uh, uit, afgezet. Waardoor een flinke opstopping ontstond die ongeveer een half uur duurde. De scooter is elders op slot gezet om later door de eigenaar te kunnen worden opgehaald. Ja, allemaal scooterongelukken. Wil je wel even normaal doen? Nou ja, fit, fit gek. Weet je hoeveel scooters er wel niet zijn? Ja, dat hoor. is ook zo. Het is een wildgroei. Het is een wildgroei. <laughs> wildgroei. Maar je krijgt ook met die elektrische fietsen. Hè? Die verkoop die, die gaat geweldig, uh, neemt geweldige proporties aan. En die hele snelle, maar de speedbike. Dat wordt helemaal gevaarlijk. En vanaf vrijdag 3 juli is het voor handen hemmen... verkopen en gebruiken van lachgas verboden in Zandvoort. Ook is het verboden om goederen bijen te dragen... die voor het gebruik van lachgas bestemd zijn. Net als in Bloemendaal staat dit verbod nu ook in de APV... de Algemene Plaatselijke Verordening van Zandvoort. Het is verboden op een openbare plaats of openbaar water... of in voor publiek openstaande gebouwen lachgas... of daarop gelijk, gelijkende waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen... of ten behoeve van het gebruik voorwerpen of, of stoffen voorhanden te hebben. De politie Kennema meldt dat via Facebook... dat er nu ook repressief opgetreden wordt. Zero tolerance. De skatebaan langs de, de spoor aan de Tollenstraat is hard aan een opknapbeurt toe. Rondzwervende stukken glas en loszittende onderdelen van skateobstakels... Het is voor de jonge skaters zo ook geen pretje om daar nog te skaten. Ze hopen dan ook dat de gemeente een keer komt helpen om de baan op te knappen... maar daar zouden ze geen luisterend oor vinden. Nick Drommel is daarom begin juni met een petitie gesta gestart... om de jonge dorpsgenoten te ondersteunen. Er zijn inmiddels meer dan 200 handtekeningen opgehaald... voor het opknappen van de skate-graffiti-parkje aan de Torenweg. Deze week heeft Nick de petitie overhandigd aan de gemeente Zandvoort burgemeester David Molenburg en de nieuwe wethouder van onder andere Sport, Raymond van Haften... Namen, namens hen uh, een kijkje in het park. Ze hebben goed geluisterd naar Niek en de skaters... en keren met een duidelijke boodschap huiswaarts. Afgesproken is om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven hoe nu verder. Uiteraard wordt dit verhaal ook vervolgd. Nou, circuit Zandvoort moet delen asfalt ten behoeve van de extra tribunes weer verwijderen. Dat vindt het college van Zandvoort dat naar aanleiding van een brief van de stichting Duinbehoud... heeft laten onderzoeken of het circuit volgens de regels gehandeld heeft. Zometeen daarover nog iets meer. En tot slot aanhoudingen naar vechtpartij in Haltenstraat. In Haltenstraat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... een vechtpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn zeker twee jongens aangehouden. Het is niet duidelijk of er ook gewonnen zijn gevallen. Even na één uur vannacht... ontstond er een vechtpartij in het uitgaansgebied. Uit voorzorg kwam de politie met meerdere eenheden ter plaatse... Onder andere uh, agenten uit Haarlem en uh, met een hondenbegeleider. Toen de politie eenmaal arriveerde, was de rust snel wedergekeerd. Twee jongens zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politiehond hoefde niet te worden ingezet. Dankjewel Albert Jans, Er is er weer heel veel gebeurd de afgelopen dagen hier in Zandvoort. Wil je het nieuws blijven volgen, dan kan je ook onze ZFM app downloaden. Hij is gratis beschikbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en beleef it like me. Toast to the ones in today. day Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories, bring back your There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name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 And you know I never try, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. But everything gon' be alright No raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got more. Cheers to the wish you we're here But you're not cause the dreams Bring back all the memories Of everything we've been through Blijf gewoon een leuk plaatje. Deze is van uh, Maroon 5 en uh, Memories. Zo dadelijk uh, om drie uur dan begint uh, de kwalificatie van de Formule 1 race vanmorgen in Oostenrijk. De eerste van dit jaar, net hadden we de derde vrije training... ...keurig uh, net de derde plek voor uh, Max Verstappen. Wil je nou uh, de beelden nog een keer zien, dan kan je ook kijken op de ZFM-webcam. Uh, Zfm-live.nl, Daar kan je live meekijken op het rechterscherm. Daar zenden uh, we gewoon uh, de herhaling van wat er vanmorgen gebeurde allemaal nog een keertje uit. En uiteraard straks ook de kwalificatie die we ook op de radio gaan verslaan. Dus... Ook daar kan je voor luisteren naar Salvoort op zaterdag straks. Tussen 3 en 4 uur. Wij zeggen nogmaals een hele goede middag. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst doen we net alsof de zon schijnt. Met Phil Fern en kalaxium. What do I do? Meegekeken in de studio van ZFM. Kan je ook doen, hè? www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Zie je het, en dan uh, zie je, ja, als je achter de box kijkt... een uh, klein beetje Jan, <laughs> Een plukje Jan. En uh, nu met het uh, weerbericht voor de komende dagen... gaat het een beetje beter worden, meneer Vos. Nou. Nee, zit het er niet in? Goed. Als je van als je studeren houdt, dan is het prima. Oké, okay. dus. Goed, uh, wat gaan we doen? Vandaag, zoals u ziet, is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt naar 20 graden en de zuidwestenwind is duidelijk aanwezig. Boven land waait het matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Ook morgen waait er een onstuimige zuidwestenwind. Boven land waait het vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard windkracht 5 tot uh, met 7. Met kans op zware windstoten tot wel 80 à 85 km per uur. Het weerbeeld laat vrij veel bewolking zien en er valt af en toe wat lichte regen. In de middag breekt de zon geregeld door, afgewisseld door een bui. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of 21. En tot slot, maandag en dinsdag schijnt geregeld de zon en is het op een lokale bui na droog. Het waait nog altijd stevig en het wordt niet veel warmer dan 18 graden. Aan het eind van de week is er een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt 20 à 21 graden. Ik zou zeggen, het is wisselvallig weer. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, Albert Jan. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie hey, je de we net stormachtig weer in dit weekend, dus lekker binnen blijven en luisteren naar de Zandvoortse radio.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 De hele speciale uitvoering van de single van The Weeknd. Tezamen met Doja Cats en In Your Eyes. Elke zaterdagmorgen tussen 11 en 1 bij CFM... kan je luisteren naar het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort. En een klein beetje dus ook in de middag... vanwege de coronamaatregelen in de studio. Vanmorgen was daar telefonisch de te gast... de nieuwe wethouder uit Zandvoort. De D66-wethouder Raymond van Haften. En uh, collega Irene, Irene de Jager uh, sprak met hem. Nou, dat interview gaan wij nog een keer herhalen... zo duidelijk naar het volgende plaatje... van de Pointer Sisters, deel 1 en Fire. I'm riding in your car. You turn on Met de 70's komen heel veel mooie hits... waaronder deze van de Pointer Sisters. Je hoorde ditmaal de single Fire. Nou, daar gaat hij dan komen, hè, Albert Jan? Ja, het interview wat onze collega Irene de Jager vanmorgen had... bij het programma Goedemorgen Zandvoort... met de nieuwe wethouder namens D66. Zandvoort en Benveld, de heer Remmel van Haften, deel 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat ik u aan de telefoon heb. Mooi. Ja. Voor mij ook plezierig. Ja. Nou, en daar was hij dan. <lacht> ja. ja. Zomaar ineens, hè? Zomaar ineens was u er. Ja. ja. Nou ja, heeft u zich aangemeld of hebben ze, hebben ze u ge gevonden?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 in het uh, zuid kennemerland samenwerkingsverband, hè, want Hamlet de Spaanwouden was een samenwerkingsverband met Heemsteden, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort. Maar soms ook wel met uh, Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Op het trein van de Jeugdzorg en de gezondheidszorg. Uh, ik ken ik dus uh, behoorlijk uh, de geschiedenis uh, van wat er in Zandvoort allemaal zich heeft afgespeeld. Maar ik, uh, ik ben er niet direct bij betrokken geweest. En dat maakt mijn beoordeling over wat er gedaan moet worden en waarom zaken uh, misschien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 Denkt u dat u dat dan na twee jaar uh, wel zou kunnen gaan doen?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 Nou zou het uh, deel 2 moeten komen eigenlijk, Albert Jan. Maar ik krijg in één keer een foutmelding op de computer. Nou, dan het. Nou, nee, weet je wat, dat lossen we gewoon op. We gaan naar de deel 2 uh, nee, Heeft Is nu al zoiets van, goh, ik heb, ik heb nu al bepaalde dingen waarvan ik denk, daar zou ik me wel graag in vast willen bijten.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 zich in te lezen en he, op kantoor te zitten, ja. zoals u zegt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 Ja, nee, daar ben ik heel blij om. Ik, ik, ik vind alle contacten met uh, inwoners uh, van jong tot oud uh, heel belangrijk. Ik uh, stel me daar ook echt voor open. En zo was ik ook afgelopen woensdag al uh, uh, bij het skate uh, Gravity parkje bij de Tonnenstraat. Waar ja. uh, Niek uh, Drommel zijn uh, petitie aan ons overhandigd en liet zien uh, wat er aan uh, tekort schiet op dat parkje. Dus uh, nou, uh, dan ben ik al door een aantal andere mensen benaderd met de vraag van mogelijke kennis maken. Dus ik ga dat te komen. Weken van harte doen. Nou, vanmorgen was u te gast, inderdaad, bij GMZ, de nieuwe wethouder Raymond van Haafen. woordems juist Albert Jan. Wat is jouw eerste indruk van deze meneer? Uh, ja, bedoel, als ik net een nieuwe baan zou, uh, zou krijgen... zou ik ook natuurlijk uh, uh, kijken wat, wat speelt er, wat, wat kan ik gaan doen. Maar wat mij al een beetje verbaasd is... dat uh, ik dacht dat die, die toegangsweg naar het circuit... Dacht dat die discussie nu achter de rug was. Dat dacht ik ook, ja. En nu gaat hij naar de provinciale uh, staten om het alsnog weer te bespreken. Ik dacht dat... dat al, ik, maar goed, ik ben geen politicus, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, hij krijgt een, druk, een paar zware dossiers liggen. En uh, dus hij krijgt de komende twee jaar erg druk. Nou, we gaan kijken hoe dat allemaal af gaat lopen. Uiteraard. En uh, wij volgen van ZFM de politiek ook hier in Zandvoort. En verder uh, de lokale en regionale informatie. Je vindt het allemaal op onze ZFM app. En mocht je de app nog niet hebben, nou, download hem dan nu. Hè, want hij is geheel vernieuwd. En hij ziet er nog flitsender uit dan daarvoor, uh, Albert-Jan. Heb jij hem al? Ik heb hem nog niet. Oh, niet? Nee. Waarom niet? Uh, weet ik veel. Oké, okay, nou dan moet je snel op je telefoon zitten. Oh, nee. De ZFM-app wel. Oh, die heb je Jouw wel. Nou. Oh. Heb de ZFM-app. Oké, okay, dankjewel, Albert Jan. Oh, Al jaren. Een geval. Mooi, een trouwe apper. Ja. Helemaal goed. Hij is te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM-softboards en dan blijf je op de hoogte van de laatste I've been nieuwtjes. When she is lonely and longing, it's too much. She says, I came all coming in from above. Don't even find it out. We've got a thing that I suppose. Red, I love. We've got a wave in the air. Red, I love. song oh, oh, oh. Randy is coming on strong oh, oh, oh. the road has got me lifting tight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 M.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 MC. Het dodental door overstromingen in Japan is opgelopen tot 44. Nog zeker tien mensen worden vermist. Op de Japanse tv zijn beelden te zien van ondergelopen steden en dorpen. Intussen blijft het de komende dagen fors regenen in het zuidwesten van Japan. En het Louvre in de Franse hoofdstad Parijs is weer open sinds half maart. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.